van 9 uur. Yuri Stubenitski met het NOS journaal. KPN is gestopt met de voorkeursbehandeling van vrouwen. Het bedrijf was in 2009 het eerste concern dat bij benoemingen in hoge functies de voorkeur aan vrouwen gaf. Maar volgens directeur Reinders ging dat ten koste van de hoger opgeleide allochtone mannen. In het westen van China zijn afgelopen weekend zeker 50 mensen door geweld omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Twee politiebureaus en een markt zouden zijn aangevallen... en agenten zouden ruilschoppers hebben doodgeschoten. Het is vaker onrustig in de regio. Er woont een moslimminderheid die strijdt voor een eigen staat. Premier Rutte heeft vannacht bij de Verenigde Naties stilgestaan... bij de ramp met vlucht MH17. Nederland rust niet voordat de verantwoordelijken voor de ramp zijn gepakt, zei hij. Daarvoor is het volgens Rutte nodig dat onderzoekers toegang krijgen... tot de rampplek in Oost-Oekraïne... Volgens Rutte zal de pijn van het verlies van 196 landgenoten nog vele jaren blijven. De gemeente Urk boycott dit jaar de kinderpostzegels. De hele gemeenteraad staat achter een oproep van de partij Hart voor Urk om geen kinderpostzegels te kopen. Volgens de partij wordt de opbrengst van de kinderpostzegels gebruikt voor anti-Israëlische projecten... zoals trainingen van de Holy Land Trust aan mensen van Hamas... De stichting Kinderpostzegels zegt dat het geld wordt besteed aan muziektherapie voor getraumatiseerde kinderen. Het hoofdbureau van de politie in Den Bos is tot middernacht een aantal uren dicht geweest vanwege een mogelijk explosief. Het verdachte voorwerp, waar een lont uit stak, werd door een inwoner van Den Bos naar het bureau gebracht. Omdat agenten aan de balie ook vermoeden dat het ging om een explosief, werd een deel van het politiebureau ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft het verdachte voorwerp uit voorzorg vernietigd. Het weer wat regen of motregen. in de loop van de middag vanuit het westen opklaringen, het wordt een graad of 18, in het weekend meer zon en hooguit 23 graden. Dit was het NOS. NOW. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1 brugge 2 kilometer en richting Amsterdam bij 1 brugge ook 3 kilometer en verderop bij knopend Muidenberg 2. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel 2 kilometer. A7 dan bij de Afwitweidewormer ook 2. A9 ook maar Amstelveen bij Badhoevedorp 3. Op de A10 de Ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag tussen Duivendrecht en Rij, 3. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Knopen Lunette 2 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2. A27 Almere richting Utrecht bij Hilversum 3 kilometer.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 Thank you. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en u luistert naar nog een uurtje met heerlijke jazz. Soms gaat zo'n uh, reclameblokje nieuws uh, veel sneller dan je denkt en uh, is, het, uh, is het alweer voorbij. Dus we gaan gauw verder met um, een nummer van uh, Count Basie en zijn orkest... waarin uh, zij samenspelen in uh, de periode 1936-1940 samen met Lester Young. Het nummer wat u gaat uh, horen heet Topsy en daarna neem ik nog een album, um, of nog een nummer uit hetzelfde album. Dat heet Jumping at the Woodside. Count Basie met Lester Young. Dat waren twee nummers van de Count Basie Orchestra met Lester Young. We gaan verder met een uh, ander groot orkest, namelijk dat van Billy Eckstein. Uit zijn um, gelijknamige album uit 1944, Billy Eckstein en in zijn orchestra... ga ik het nummer draaien, heet Lonesome Lover Blues. Daarna ga ik verder met Louis Jordan... you're putting down Everybody's trying to dig you, baby Everybody but me Everybody's trying to dig you Everybody but me You're fooling everybody in town But baby, I know what you're putting down A show and a dance. Ooh, you went out last night to a dinner show and a dance. You must have been a perfect. in town but baby I know what you're putting down you came home last night with a new hat new dress and a new of shoes yes you came home at eight o'clock last night with a new hat new dress and a new of shoes So baby, I know what you're putting down. We luisteren naar Louis Jordan en zijn Tiffany 5, Het album Classics uit 1946-47 met het nummer I Know What You're Putting Down. Via Louis Jordan ga ik een hele grote sprong in de tijd maken. We gaan richting 2009 en we gaan ook naar een heel ander continent. We gaan namelijk luisteren naar Eres um, Bar Noy. Hij is een van de leidende um, uh, saxofoonspelers in Israël. Hij is ook een schrijver. Hij heeft vele jaren in uh, New York in de jazz scene gespeeld. En um, hij is nu een aantal jaren actief in, um, in Israël met zijn eigen groep. waar hij zijn talenten uh, ontplooit. Hij is ook nog een een, opleide, een docent in um, de Talma Yalen Music School. De Rimon Jazz School. De Tel Aviv Conservatorium. En doet daarnaast nog vele... Uh, ...artistieke workshops in Israël. U gaat luisteren naar twee nummers van hem. Uh, het eerste nummer is Minor Mishap... ...en het tweede nummer is Sophie Blues. U gaat luisteren naar Iris Barnoy, het album At Last. Ires Barnoy met het album At Last. Een geweldige album van een Israëlische tenorsaxofonist. Die gaat nog eens een keer voorbij komen. In augustus heb ik een uh, thema-uitzending gemaakt over jazz... en uh, de rol van het orgel in de uh, in jazz. Daar zijn nog een paar juweeltjes blijven liggen. En de eerste die ik ga draaien daarvan is Lonnie Smith... zijn album Fink uit 1968. Waar hij vergezeld wordt door uh, Lee Morgan op trompet. <tomst2> De ander die is blijven liggen van de uitzending uh, over orgel en jazz is uh, Wes Montgomery met Besama Mucho. Wes Montgomery is natuurlijk een bekende jazzgitarist, maar wat dit nummer zo goed maakt is de samenwerking met organist Mel Ryan en op drums Jimmy Kop. Ik heb er nog eentje liggen van uh, Lonnie Smit, komt van zijn album Turning Point uit 1969. Het uh, nummer heet Slow High en hij wordt wederom vergezeld door Lee Morgan. Zoals mij wel vaker overkomt, heb ik te veel goede nummers uitgekozen. En het laatste nummer van vandaag uh, is alweer uh, aangebroken. En daarom uh, maken we deze van Donnie Smit niet helemaal af. Uh, het laatste nummer van vandaag is wederom van Booker Little en Max Roach van hun album Outfront. Het nummer heet Quiet Please. Wilt u nog nalezen wat ik gedraaid heb, dan kunt u kijken op onze website cfmjazz.nl. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en het rest mij om een. Uh, u nog een plezierige dag toe te wensen. En geniet van Booker Little en Max Roach met het nummer Quiet, Please.